Watermogemut met het NWS-journaal. Op het IJsselmeer is een zeiljacht uitgebrand en gezonken. De enige opvarende wist zelf de kant te bereiken. Na de melding van de brand begonnen de reddingsdiensten met een grote zoekactie. omdat niet meteen duidelijk was hoeveel mensen er aan boord waren. Bij de reddingsactie werden vier boten en een helikopter ingezet. Een Spaanse verpleegkundige die besmet was met ebola zit niet meer in quarantaine. Ze is virusvrij en sterkt nu verder aan in een normale kamer in het ziekenhuis. De 44-jarige vrouw was de eerste in Europa die besmet raakte met het virus... toen ze een Spaanse priester verzorgde die Ebola had opgelopen in Sierra Leone. De oppositie in Burkina Faso heeft vanmorgen demonstraties aangekondigd... tegen de interim-president, coronel Zida. Die heeft de macht overgenomen nadat president Kompare gisteren... na massale protesten aftrad en naar buurland Ivoorkust vluchtte. De oppositie ziet ook de nieuwe militaire leider niet zitten... Het is onduidelijk wanneer er nieuwe verkiezingen zijn in het West-Afrikaanse land. De nieuwe spoortunnel van Delft is in gebruik genomen. ProRail reed met een testtrein door de tunnel die zo'n miljard euro heeft gekost. Het traject is ruim twee kilometer lang met ruimte voor vier sporen. Intercities kunnen in de toekomst zonder problemen stoptreinen inhalen. Ook moet de tunnel de geluidsoverlast voor omwonenden verminderen. Mensen die een ruimtevlucht hebben geboekt met de Spaceship Two kunnen hun geld terugkrijgen, heeft Virgin-topman Richard Branson gezegd bij een persconferentie over het ongeluk met het ruimtevliegtuig. Gisteren ontplofte het toestel tijdens een testvlucht. Eén piloot kwam om het leven. Volgens Branson hebben één of twee ruimtetoeristen hun vlucht geannuleerd na het ongeluk, maar heeft ook iemand juist nu een ticket geboekt om het project te steunen.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 So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 UK doen het goed. Op 12 winnen we Enrique. Oh nee, uh, Iggy Zelia, samen met Rita Ora. Blake vorige week nog op nummer 16. We zijn aan het opklimmen. Vorige de hoogste positie is ook 12.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 And as it all plays out, I see it couldn't be clearer. You used to be thirsty for me.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 En la que te suplico que no salga el sol Bailando ja van mijn anatomie, de cerveza en tequila en je buik als mien, ja, no puedo más, ja, no puedo más, ja, no puedo más, ja, no puedo más. Con estas melodías, tu colores, tus fantasías, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Vinden we Enrique Iglesias. Inderdaad, bij Lando. En een pauw voor die Black Widow. Samen met Rita Ora. En daarmee bedoelen we natuurlijk de Nederlandse top 40. Met nummer 40 vinden we daar Ghost van Ellen Henderson.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 nummer Root van Magic. Op nummer 10 vinden we Nielsen. Sexy als ik dans. Op nummer 9, Bang Bang van Jessie J, Ariana Grande en Nicky Minaj. Op nummer 8, Sam Smith. Stay with me. Je hem net bij mij op nummer 11. Hier staat hij op nummer 7. Rieke Iglesias met By Lando. Gezakt naar nummer 6. Vorige week op nummer 4, Prayer Sea van en de Prick. Kelvin Harris en John Newman met Blame op nummer 5.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 Ja, de grama. Simon's Ed, breakfree. Als nou, we kijken naar de Airplay World Official Top 100. Staat ze op nummer 8 met dit nummer. Ja. Hele Swift op nummer 7. Sam Smith op 6. David Quedas en Martin Lovers on the Sound op 5. Magic Root op BSCA Chandelier op 3. En Maroon 5 met de nummer Maps op 2. En Lilywood en Breakman Premiers op 1. En dus nummer 8 van de Euro just yeah around the ground and nicky Minaj Wait Nummer 9 en nummer 8 in handen natuurlijk van Ariane Grande, yes. Maar deze keer samen met JCJ en Nicky Minja. Ik denk dat uh, iemand die hier in heel de bankruimte zit ergens blij met me is. Twee keer achter elkaar Ariane Grande. Nou, hij heeft hem zelf tot het bureau gehad Moet toegeven, ze geven nog gelijk ook. Nummer 7 slaan we over de Magic van Root. Vorige week op nummer 6. De Euro breakdown. En wij gaan door met nummer 6. Taylor Swift, vorige week op 10. Shake it up. I'm I see.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 Ik moet Jan van Vasten naar Spelhelder, de vieren. Ik zei de gek en nog veel meer. Artiesten, columnisten, alles komt er voorbij daar. Yeah, maar we gaan eens naar nummer 2 toe. Lilywood en de Bricks zijn in de Robin Schulz remix. Don't think I could Vorige week nog op nummer 1, deze week dus week op nummer 2. Hier wordt het dan, loop nummer 3 nu.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 Shovel I'm all on about that bass but no shovel Megan